3 uur, NTO Radio 1, met Pieter Jan Hagens. Hij is populairder dan ooit, koning Willem-Alexander. Zometeen de peiling van het een vandaag Opiniepanel... waaruit dat blijkt, en dan ook de vraag... hoe verhoudt zijn populariteit zich tot die van zijn echtgenoten? Radio 1 vandaag, zometeen na het NOS-journaal. Gert Kluk. In Zweden is levenslang geëist tegen de Oezbek... die in april vorig jaar in Stockholm... met een gestolen vrachtwagen met opzet op een menigte mensen inreed... Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden. Volgens de aanklager blijft de Ousbeek een gevaar voor de samenleving... zolang hij zijn houding niet verandert. Bij de eerste regiezitting in deze zaak januari... zei de aanklager al dat hij levenslang zou eisen. De veertigjarige Rakmat Akilov is de enige verdachte in de zaak. Hij heeft gezegd dat hij met de aanslag Zweden wilde straffen... voor de deelname aan de coalitie tegen IS in Syrië en Irak staatssecretaris Van Ark is bereid om opnieuw te kijken naar haar plan om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Ze wil eventueel aanpassingen doen, maar er verandert niets aan de loondispensatie. Daardoor hoeven werkgevers arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen, zodat ze aantrekkelijker worden om aan te nemen. In ruil daarvoor krijgen ze dan een bijstandsuitkering ernaast. Er is veel kritiek op het plan. Vanochtend bood een actiegroep een petitie aan met 80.000 handtekeningen. Het minimumloon is niet voor niets het minimumloon. Dat is wettelijk zo vastgesteld. En als jij mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaat betalen, dan zeg je eigenlijk je bent het niet waard om het minimumloon te verdienen. En dat is natuurlijk echt niet oké. Okay. Drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn vervolgd vanwege het mishandelen van een ober in Praag, hebben een voorwaardelijke straf van acht maanden gekregen en moeten het land uit. Dat meldt de Tsjechische media. Twee mannen zitten nog steeds vast, die kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar ruim 400 mensen en instellingen getraceerd... die geld hebben gegeven aan terreurbewegingen als IS. De Franse justitie noemt het blootleggen en stilleggen van geldstromen belangrijk... omdat het spoor leidt naar de terroristen zelf. Bij het EK Judo in Tel Aviv zijn alle Nederlanders uitgeschakeld. Margriet Bergstra strandde in de tweede ronde, ze verloor van de Duitse Theresa Stoll. Bij de mannen bereikte de EK-debutant Tonique Chakoudoua de tweede ronde... Maar hij de Brit Ashley McKenzie. De andere Nederlanders lagen er in de eerste ronde uit. Het Openbaar Ministerie gaat oud-wethouder Van Son vervolgen... voor het burgemeesterslek in Den Bosch. Ook raadslid Van Krij wordt vervolgd. Beiden worden ervan beschuldigd informatie te hebben gelekt... over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch vorig najaar. Die informatie kwam in het Brabants Dagblad terecht. De hoofdredacteur van die krant merkt dat de zaak impact heeft gehad... op de lokale politiek. Wat je wel gemerkt hebt is dat um, raadsleden wat angstig en verkrant zijn uh, geraakt. Uh, met name even na Den Bosch was in Tilburg um, de benoeming van een nieuwe burgemeester aan de orde. Uh, daar hield men de kaken angstvallig op elkaar. Nou, dan merk je ook echt wel angst bij uh, gekozen raadsleden. Bijna 3000 mensen hebben dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een lintje gekregen. De oudste gelouden is de 105-jarige André Dupont uit Vlaardingen. Hij kreeg een lintje voor het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. Bekende Nederlanders die werden verrast met een koninklijke onderscheiding... zijn onder andere tweevoudig wereldkampioen darte, Michael van Gerwen... radio-dj Edwin Evers en presentatrice Caroline Tense. Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten mensen worden voorgedragen. Meestal hebben ze zich onderscheiden door vrijwilligerswerk... of hun inzet voor goede doelen. Het weer geleidelijk overal droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Tijdens Koningsnacht blijft het droog en wordt het ongeveer 5 graden. Op Koningsdag is wat zon later bewolkt... en vooral in het noorden en westen soms wat regen. René Passet, Hoest op de Weg. Nog niet al te druk, Pieter Jan. We zetten ons schrap voor een hele drukke avond. Spits dat wel, maar voorlopig zijn het vooral ongelukken die voor uh, vertraging zorgen. Op de A12 Utrecht, Den Haag tussen Blijswijk en Noordorp een half uur in de file. De rechterrijstok is daar dicht. En er was ook een aanrijding bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Het ongeluk is van de weg af, maar tussen Schiedam en het plein staat het nog behoorlijk vast. Vijf kilometer. En het is druk rond de Keukenhof op de N208. Richting Haarlem rijdt het langzaam tussen Lisse en Hillegom.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 Sintes.nl NPO Radio 1 Avro Tros. Straks de populariteit van de koning, die was nog nooit zo groot als in dit vijfde jaar van zijn koningschap. Eén van de agopinipanel deed onderzoek. U hoort het zometeen van Joyce Boverhuis. En wanneer gaat het er eindelijk van komen? CO2 opslag in Nederland. In politiek vandaag, na half vier, natuurlijk ook een terugblik op het memo-debat van gisteren. Joost Vullings, hoe is de stemming daar? Ja, gisteren hing de spanning in de lucht. De geur van wilde beesten zou Hans van Milo zeggen. Mm -hmm. Vandaag is die spanning weg. Iedereen analyseert, is moe en wil vroeg naar huis. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Natuurlijk ben je de koning, maar je bent ook een mens. En je hebt ook emoties en gevoelens. En uh, soms moet je die ook uiten. Anders kan je niet echt jezelf zijn. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Als je niet authentiek bent, dan kan je het ook in zo'n uh, nieuwe uh, functie niet goed volbrengen. En hij is een persoon die is heel dicht bij de mensen. Die, die houdt van heel veel contact met mensen. En uh, ja, daar haal je je inspiratie eruit. En ja. uh, dat zal zo blijven zijn. Maxima en Willem-Alexander tijdens het interview... aan de vooravond van de inhuldiging op 30 april 2013. Inmiddels alweer bijna vijf jaar geleden. Hij wilde zichzelf blijven, zei hij, en dicht bij de mensen staan. Volgens zijn vrouw zou dat lukken. En dat lijkt ook inderdaad gelukt. Hij is in elk geval populairder dan ooit. Dat weten we dankzij de laatste peiling van het vandaag Opiniepanel. Hoe veranderde Willem-Alexander dus van... nou ja, ooit prins Pils tot een onomstreden vorst? We bespreken dat nu met Joyce dus... De nieuwe stem en het nieuwe gezicht van het Eén Vandaag En met Justine Marcella, hoofdredacteur van Forsten. Allebei hartelijk welkom. Joyce, allereerst, traditiegetrouw bij het Eén Vandaag Een peiling onder 25.000 leden van het panel. Met Koningsdag. Wat zijn de belangrijkste resultaten? Ja, je zegt het zelf natuurlijk ook al, hij is ongekend populair. En ja, het is eigenlijk voor het eerst dat we zo'n hoog vertrouwen in hem peilen, hoor. 85 procent. En ja, ik kan ook wel zeggen, het is echt knap, want voor de troonswisseling zag zo'n 60, 65 procent van de mensen hem zitten als troonopvolger. En ja, vanaf 2013, het moment dat hij koning wordt, schiet dat vertrouwen omhoog, tot nu dus 85 procent. Oké, okay, we gaan er zo meteen dieper op in. Eerst even naar Justine Marcella van Bladvorsten. Ja, hoe zou het komen, denk jij? Ik denk dat uh, Nederland uh, zeker vorig jaar... in aanloop naar zijn vijftigste verjaardag... Uh, de man achter het ambt heeft gezien. En uh, die past erg bij onze cultuur. Het is inderdaad zoals hij aankondigde. Hij wil uh, een mens zijn. Hij wil niet alleen de koning zijn, maar daarachter zit een mens. Die heeft hij laten zien. Hij is heel makkelijk met contact maken met mensen. En hij is heel echt, denk ik. Hij speelt het niet. Als hij contact heeft met mensen, is hij oprecht geïnteresseerd. Uh, nee, hij was, Ik was laatst bij NL Doet, er waren allemaal oudere dames... die echt tranen in hun ogen hadden. En hij praat ermee alsof hij bij zijn oma op visite is. En ja. neemt even het leven van de kleinkinderen door. En heeft u al een mobiele telefoon. Het is, ja, iedereen is meteen op zijn gemak. En hij doet het heel goed. Hij heeft nou. geen, geen, geen smet op zijn blazoen. Nee, zo op die manier lijkt het me ook niet heel moeilijk. Ik bedoel, gewoon een beetje gezellig met de mensen zijn. Nou ja, we kennen natuurlijk wel de staatshoofd uit het verleden... en ook in andere landen. Er is, het is nogal makkelijk om juist kritiek te hebben op het ambt. Hij kan zich niet verdedigen, dus wij kunnen er flink tegen aanschoppen... zonder dat hij iets kan zeggen. Dat is waar. Ja. Hij zit in die gouden kooi en hij kan zichzelf niet verdedigen. Dat is zo. Want de premier is verantwoordelijk voor alles wat hij zegt natuurlijk. Dat weten we ook. Laten we even kijken naar... want dit is een interessante analyse van jou. Je zegt dus de, de mens achter de koning laat hij heel goed zien. Joyce Boverhuis, je hebt ook aan dat één Vandaag Opiniepanel gevraagd... welke optredens van Willem-Alexander de mensen nou zijn bijgebleven. Ja, en dan noemen ze bijvoorbeeld ook dat interview... dat hij gaf voor zijn vijftigste verjaardag. Daar was hij natuurlijk ook ontzettend persoonlijk en open in. En dat, dat, daar hebben mensen van genoten. En ook inderdaad... Ja, jij noemt die betrokkenheid bij mensen die hij goed uh, kan weergeven. Dat hebben mensen ook gewaardeerd bij zijn optreden bij de MH17. Ramp was hij natuurlijk veel aanwezig, veel zichtbaar. En ze vinden het altijd leuk als hij uh, optreedt als Oranje-supporter... bijvoorbeeld bij de Olympische Winterspelen van, uh, nou ja, van dit jaar. Ja, hij heeft een aantal uh, keren dus indruk gemaakt. En Wilfried de Jong ook, de ja. interviewer hè, die, die hem toen interviewde... bij zijn 50 50ste verjaardag, die deed dat ontzettend goed. Uh, hij is populair, Willem-Alexander. Maar is hij nu het meest populaire lid van het koningshuis ook daarmee? Nee, nee, nee. Helaas niet. Al jaren niet eigenlijk sinds hij aan de, aan de, aan de, op de troon zit... is dat nog steeds koningin Maxima. Juist. Veruit het meest populair. Ja, op de derde plek staan prinses Beatrix en Pieter van Vollenhoven. Koning Willem-Alexander zelf staat op de tweede plek. Ik kan er wel bij zeggen, we noemen het natuurlijk ook... het vertrouwen in hem groeit enorm. En dat betekent ook wel dat hij, ja, ook in de populariteit... wel steeds dichter uh, naar Maxima opschuift, hoor. Oké, okay, maar goed, die traditie, Justine Marcella van Forster... Ja, dan, die blijft is, dus okay. nog in stand, hè, dat Maxima de, de Ja, dit is dus. een oneerlijke wedstrijd. Ik moet het toch even voor hem <laughs> opnemen. Bij, bij koningin Maxima <laughs> kijken we naar veel meer... Uh, dan hoe zij het uh, uh, nou ja, uh, uh, doet. We kijken wat ze aan heeft, hoe ze glimlacht... hoe fotogeniek ze is. En de koning moet het doen met zijn pak en met zijn inhoud en met wie hij is. Dus uh, ja, ik, van deze cijfers vind ik vooral heel erg verbazend... dat Pieter van Vollenhoven zo'n vlucht heeft genomen. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen? Want die staat met Beatrix op ja, de derde plek. Ja, die is echt behoorlijk omhoog geklommen. Terwijl die mi misschien minder zichtbaar is. We zien hem niet meer met Prinsjesdag, we zien hem niet meer met Koningsdag. Maar we zien hem natuurlijk wel heel erg... Uh, ja, hij komt op voor de slachtoffers. Hij wil dat we allemaal in een veilige samenleving leven. Uh, Leven. Hij heeft enorme humor. Je zou zijn Twitter-account moeten volgen... wil je iedere dag een glimlach op je gezicht uh, hebben. Maar kan ook af en toe behoorlijk met het vingertje wijzen... Uh, naar plekken die in Nederland echt beter kunnen en veiliger moeten. Oké, okay, de een grote fan van Pieter van Vollenhoven. Zeker op Twitter, ja. uh, begrijp ik. Die staat dus op de derde plek met, uh, met Beatrix, Prinses Beatrix. Joyce Bovenhuis van het Evendag Opiniepanel is Willem-Alexander. Laten we even een beetje naar het verleden gaan. Is hij nou ook populairder dan zijn moeder was? Ja, nou ja, uh, het is misschien een beetje een oneerlijke vergelijking... want we hebben dat nog maar tien jaar gevraagd, hè, dat, dat vertrouwenscijfer. Uh, maar toch dat gezegd hebbende. Uh, Beatrix in haar laatste uh, jaren als koningin... is nooit zo populair geweest of heeft nog nooit zoveel vertrouwen gehad... als koning Willem-Alexander nu. Dus dat is echt best wel uh, heel oh, erg knap. Oké, okay. Dus, dus met, met, met die oneerlijkheid die erin zit... Hè, van dat we korter eigenlijk Beatrix gepeild hebben... Ja. kun je toch zeggen dat hij nu... Ja, wel zijn moeder voorbij gestreefd is. Zeker, ja. Beatrix was meestal rond de 80% vertrouwen. En hij heeft toch uh, 85% vertrouwen nu. Ja, waar, waar zit hem dat in, denk je? In de aanpak, wellicht Financieel Dagblad... Ze schreef afgelopen week bijvoorbeeld... dat Willem-Alexander zich veel harder inzet... voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat, ik citeer de krant. Waar Beatrix liever een dansvoorstelling bezocht... gaat Willem-Alexander bij voorkeur op bezoek bij een start-up. Is het dat? Ja, nou ja, nou Misschien voor die duiding kan je beter Justine vragen. Wat ik wel heb gepeld is nou, waarom hij nu zo populair is. Waarom mensen zoveel vertrouwen in hem hebben. En dan, en dat noemde jij ook al, zie ik dat mensen hem steeds meer gaan zien... als de koning van alle Nederlanders. Dat ze dat, ze dat steeds meer gaan zien en waarderen. Ook zijn geloofwaardigheid groeit. En ze hebben steeds meer het idee dat hij goed weet... Wat er speelt in het land. Oké, okay. hoe zit dat? Ja, pakt Willem-Alexander het anders aan dan zijn moeder? Ja, hij pakt het zeker anders aan. Uh, wat je noemde, de start-ups, dat is zeker zo. Mijn werk is daardoor wel wat saaier, want ik zie heel veel conferentiezalen uh, en vergaderzalen. Maar hij, waar die hij ook is, zelfs met Koningsdag, zorgt hij altijd ook voor een inhoudelijk element. Uh, ook bij staatsbezoeken, het is een enorm druk programma, maar hij wil echt heel erg veel zien. Ik vind het daarentegen wel verbazingwekkend. Want als we bedenken dat toen Beatrix haar applicatie bekend maakte... kon ze niet stuk in Nederland. We waren allemaal ja. van nou 33 ja. jaar. En dat moet uh, toen nog prins uh, Willem-Alexander nog maar waarmaken. Ja. Hij komt ja. van ver. Uh, prins Pils noemden we al. Toen hij uh, waterbeheer uh, besloot uh, nou ja, zich daarvoor in te zetten. Zich in te specialiseren. Ging uh, het wat beter? Nou, ja, in het wat? begin werd daar ook nog heel lacherig over mm, gedaan. Heeft ja. hij zich echt in moeten... Uh, nou ja, toch wel laten zien dat hij wat waard was. Was hij ook waard? Met de hockeydames, nou, we kunnen genoeg opnoemen. Dus hij komt van ver. Dus dan is het misschien wel des te meer bijzonder... dat hij zijn moeder heeft ingehaald. Hij heeft ook wel een hele goede leermeester gehad. Ja, goed. Joyce, Willem-Alexander is populair. Tot slot betekent dat ook dat wij nu, wij Nederlanders... met z'n allen, blij zijn met de monarchie? Ja, zeker. Nog steeds moet ik eigenlijk zeggen. Want uh, dat zijn we altijd geweest. En Willem-Alexander uh, bevestigt dat eigenlijk alleen maar. 70% zegt nog steeds blij te zijn te leven in een monarchie. En misschien ook leuk nieuws voor de toekomst. Uh, want we hebben ook gevraagd... zie je Nederland dat, uh, dat we over 25 jaar nog een koning of koningin hebben? En dan zegt 73% uh, daar vertrouwen in te hebben. Okay. En sterker nog, mensen onder de 35 hebben dat helemaal dat idee, dus uh, dat is uh, He nou, het positief misschien voor ook de met toekomst. Lucky TV te maken, hè? Dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Hartelijk dank, Justine Marcella van het Blad Vorsten en Joyce Boverhuis, Jij gaat straks ook in de televisieuitzending hier van alles over zeggen. Succes daarbij. Dat is uh, straks om kwart over zes bij één vandaag op televisie NPO1. Thanks but no thanks But I'm already in for the night It's been a long day Tomorrow I'm getting up early But I can't come over right now Cause girl You don't is dit. Ja, ik durf bijna niet, zeg maar. Zou die eigenlijk niet. Ik ben dit liedje, thanks but no thanks, naar. het... Goed, we houden er verder over op. Ja, wat gaan we doen? Nieuws van NOS. Een apotheker uit Limburg... is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld... voor het versturen van 3,6 miljoen valse declaraties. Zijn bedrijf is veroordeeld tot 250.000 euro boete... en de man zelf krijgt een taakstraf van 180 uur... en een jaar voorwaardelijke celstraf. Jacob Boek van de rechtbank. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe doe je dat? 3,6 miljoen valse declaraties versturen? Ja, met een computer, hè. Oh. Dus uh, alle uh, recepten worden in de computer ingevoerd. En uh, het systeem declareert het automatisch bij de zorgverzekeraar. En die betaalt het dan ook automatisch uit. En, en waar zit precies de fraude in? De, de computer van de apotheker, of de computers, hè, want het zijn 30 vestigingen geweest... Die, er zat een software in uh, die dan automatisch uh, de uh, uitgeleverde medicijnen... vertaalde in de medicijnen die door de zorgverzekeraar werden vergoed. En dat zijn de zogenoemde preferente medicijnen. En de zorgverzekeraar heeft uh, in samenwerking met de regering gezegd... van ja wij betalen de goedkopere medicijnen die ja. vergoeden... en niet de dure merkmedicijnen. En, en, en hoe levert dit dan de apotheker geld op? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het Openbaar Ministerie heeft zich wel op het standpunt gesteld dat uh, uh, de apotheker daar geld mee heeft verdiend. Maar ja, sommige van die medicijnen die uitgeleverd werden, die waren duurder dan de medicijnen die men declareerde. Dus... En andere weer goedkoper. Ja. Dus dat, ja, dat was heel onduidelijk. God, dat zal een uitzoekwerk. Ja, zal ook uitzoekwerk geweest zijn, maar in ieder geval uh, heeft de apotheker daar dus... Uh, gefraudeerd Heeft daar geld mee verdiend. Vandaar dat, uh, die veroordeling ja. tot 250.000 ja. euro uh, boete. Ja, toch voor, zei de apotheek, die, ja. voor de apotheek. Ja, toch zei die apotheek. Het was in het belang van de patiënt. En niet voor zelfverrijking. Ja. ja. Nou ja, dat is een, op zichzelf is dat, dat systeem van die preferente medicijnen... is op de zitting wel aan de orde geweest dat dat wel omstreden is. Omdat patiënten daar uh, uh, ja, niet altijd baat bij hebben... Om, om andere medicijnen te krijgen dan die ze gewend zijn. En ook die preferente medicijnen, die, dat, dat, dat wisselde nogal eens... Uh, per jaar, dus dan kregen ze nu eens dit merk, merk en dan weer dat merk. En ja, we weten allemaal dat mensen dat lastig vinden. Ja. En uh, die hebben er ook last van. Het OM zei dat het om een fraude ging hè, van vele miljoenen. Ja, dat ja, recht... is niet vastgesteld. Dat is niet vastgesteld. Toch wel ja. degelijk een veroordeling. Tot 250.000 ja. euro boete, taakstraf ja. 180 uur, jaarvoorwaardelijke zelfstraf. Ja. Hartelijk dank, Jacob Boek van ja. Ja, de Recht. Hartelijk dank. Graag gedaan. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Het is een van de grootste problemen van onze tijd. De opwarming van de aarde. We moeten nu die wereldwijde CO2-uitstoot terugdringen. om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius, zeggen wetenschappers. Volgens diezelfde wetenschappers is de kritische grens. waarmee een katastrofale klimaatverandering kan worden voorkomen. die is in de buurt. CO2-opslag is dus een groot thema. Maar wordt nog maar weinig toegepast. Bij mij is onderzoeker energietransitie Remco de Boer. Hartelijk welkom Remco. Dank. Je bent vers terug van een enorm congres over CO2-opslag in Italië, Venetië. Zeker. Leuk tripje. Absoluut. Ja, wat is daar besproken? Daar is vooral besproken, ja, hoe, hoe staan we er nou voor... Want inderdaad, je zegt het goed, uh, willen we dat klimaatakkoord van Parijs... waarin eigenlijk is afgesproken om hem nou, onder de twee graden te houden eigenlijk. liefst mm -hmm. anderhalf. Mm -hmm. um, ja, daar is toch ook veel consensus onder wetenschappers. Ook het IPCC, hè, van het, het klimaatpanel. Uh, dat je dan CCS, het Onder de grond stoppen, het uit de atmosferaal ondergrond stoppen van CO2, dat het eigenlijk gewoon nodig is. Ja, dat is ook uh, iets wat dit kabinet in de plannen in het Rigerakkoord uh, heel duidelijk heeft, uh, heeft vastgesteld. Eventjes, dat opslaan van CO2, dus bijvoorbeeld van, vanuit de industrie, hè? Zeker, ja. Rotterdam, botlekgebied, daar ja, ja. komt een heleboel CO2 vrij. Dat, dat moet dan dus door pijpleidingen ja. en dat wordt dan ergens onder de grond of zelfs onder de zee opgeslagen in de, in de zeebodem, in een, in een oud gasveld, een leeg gasveld. En daar hebben we er heel veel van, dus wat dat betreft is het geen probleem. En dat is handig, want daar liggen al, al maar pijpleidingen natuurlijk. Zeker, je moet nog wel wat, wat leggen, er moet een soort verzamellijn, daar is de havenbedrijf Rotterdam nu mee bezig, althans met het plan daarvoor te maken om een soort ringlijn in die Rotterdamse haven te leggen waar iedereen op aan kan takken, zijn CO2 erin kan ja, stoppen, zodat het naar dat veld kan. En daar Ondergronds kan worden opgeslagen. Ja, toch wordt het nog niet op grote schaal toegepast. Hè? Nou, in Nederland helemaal niet. Waarom? Niet? Um, ja, nou even waar wordt het wel gedaan, dat is misschien interessanter. Uh, Noorwegen bijvoorbeeld, daar gebeurt het. Het gebeurt in Canada. Dus er zijn een paar projecten, maar het is echt een handjevol, waar het echt op grote schaal gebeurt. Noorwegen sinds 1996, als een 20 miljoen ton. Laat dat nou net de opgave zijn die Nederland heeft om jaarlijks op te ruimen. Of onder de grond te stoppen. Althans, ja, ja. dat had het kabinet als plan. Of we daar toe komen, dat is nog het volgende. Dus op grote schaal. En verder zijn er heel veel pilotprojecten. Daar zijn ook een aantal van in Venetië kwamen langs. In Taiwan, uh, Duitsland, Spanje. Maar dan heb je het meer over nou, ja. Ja, bewijzen dat het werkt en hoe het werkt. En vooral ook, en dat is interessant, want technisch is het probleem niet. Technisch is niet de grote uitdaging. Het is vooral laten zien aan... Overheden, aan bestuurders, aan politici, aan burgers, aan de milieubeweging... dat het inderdaad veilig kan. Ja, maar waarom, waarom, waarom is die drempel dan zo hoog in Nederland? Nou, in Nederland hebben we een... Uh, dat mag je inmiddels het Barendrecht debakel noemen. Dat was... Uh, nou, zo 2009, 2010 speelde het heel erg. Uh, daar wilden we het gaan doen. Uh, Shell zou uh, in een, een veld onder een deels een nieuwbouwwijk uh, in Barendrecht... daar ga je al, zouden ze dat gaan doen. En daar kwam heel veel verzet tegen. Kabinet ook niet heel handig gecommuniceerd. Minister Van der Hoeven ging er toen nog naartoe. En minister Kramer. En gelooft u mij nou maar, zei mevrouw Kramer. Dat is veilig. Nou, dat moet je dus niet zeggen op die manier. Want dan geloven ze je niet. Dus dat was een debakel. En we hebben eigenlijk een, een offshore project. Dus op zee al geha gehad, Dat wil. We, het Road Project, ook Rotterdams. Ja. Is dat van de haven Rotterdam? Of nou, Dat was niet van de haven, maar okay. Die hadden er wel een rol in. Ja. En dat uh, is in 2007 gestart, de voorbereidingen. En dat is vorig jaar afgeschoten. Dat okay. is gekild. Dus ja. we hebben nog niks. We hebben nog niks en het zou wel moeten. Alhoewel, milieubeweging zegt... Ja, dit is helemaal niet de goede manier om het uh, aan te pakken. Want zo blijf je CO2 uitstoten. Je ruimt het weliswaar op, he, je stopt het onder de grond. Maar eigenlijk moet je bij de bron beginnen... en moet je zorgen dat die industrie minder vervuilend wordt. Ja, nou, Dat moet ook gebeuren overigens even het woord vervuilen vind ik wel interessant... want eigenlijk gaat het niet om vervuiling. Hè? CO2, koolstof, bouwsteen van het leven. Dat is nog wel interessant, want oh. we denken tegenwoordig... ja, uh, jij ademt het ook uit op dit moment, ik ook. Mm -hmm. Bouwstof, uh, bouwsteen van het leven. Uh, alleen het grote probleem is... de, de, de cyclus, hè, Het planten nemen het op... Uh, dieren eten weer de planten, wij eten de dieren, wij ademen het weer uit. Dat is een mooie cyclus. Ja. Uh, het broeikasgaseffect, toch nog even hoor, dat is wel interessant. Iedereen denkt, oh god, dan gaan we allemaal dood aan. Zonder het broeikasgaseffect waren we dood. Want dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde min 18 zijn. Dus dat dekentje wat we om de aarde hebben, zodat het gemiddeld plus 15 is. Nou, dat is voor ons goed te doen, dat is lekker. Uh, dat en... komt door broeikasgas. Het grote ja. probleem is, als er te veel is, als we, en dat doen we in korte tijd, miljoenen uh, uh, uh, hey, olie en gas uit de bodem halen wat in honderden miljoenen tijd daar is gevormd en die koolstof komt veel te snel. Dus we verstoren de balans. Dat even toch terzijde. Oké, okay, dus nee, dat is heel ja. helder. Dus die CO2, die is, is eigenlijk helemaal in principe niet nee, onnuttig of is ongezond. heel nuttig zelfs. Hebben we zelfs nodig ja, om zeker. de atmosfeer hier op een bepaalde temperatuur ja. te houden. Maar we zijn te snel, we pompen er te veel CO2 in die atmosfeer nu. Ja, en, precies, en het punt was dus van de milieubeweging. De milieubeweging zegt, met name, en ook anderen horen niet alleen de milieubeweging, zegt, weet je, we moeten oppassen dat het onder de grond stoppen, wat de industrie graag wil want dan kunnen ze in principe eigenlijk gewoon doorgaan... dat is althans het verwijt van de milieubeweging... die zeggen, ja, laat dit nou niet uh, gebruikt worden als een excuus... om maar door te gaan met het pompen van olie en gas. We moeten zon en wind, we moeten stoppen met fossiel. Dat is het argument. Hebben ze daar gelijk in? Daar hebben ze gelijk in, als het uh, voldoende zou zijn. Als het zou lukken om meteen over te stappen op uh, zon en wind. Maar en dat kan niet. Nee, want als je Parijs wil halen, het klimaatakkoord van Parijs... dan zul je dus ook die CO2-opslag... Onder de grond, onder de zee, die zul je nodig hebben. Die zul je nodig hebben. Er zijn dan wel nu scenario's dat het weer niet nodig is. Maar dat gaat er dan vanuit dat mensen veel minder energie gaan gebruiken. Dat ze veel minder gaan vliegen. En dat zien we niet. Sterker nog, de wereld gebruikt steeds okay. meer energie. Gaat het snel gebeuren, die CO2-opslag, denk je? Komt het nu op gang? Het, het, het, het, ja, het moet op gang komen. Als het niet op gang komt, dan heeft het kabinet een enorm probleem. En dan zullen die hele klimaatambities en het klimaatakkoord... dat zal dan gewoon echt mislukken. Heel en, hartelijk dank, Remco de Boer over uh, deze uh, toelichting uh, bij de CO2-opslag. Thema. In Politiek Vandaag, zometeen, u weet het, na half vier gaat het over de voorjaarsnota. Want er wordt ook nog gewoon geregeerd in Den Haag, behalve gediscussieerd. Maar natuurlijk gaat het ook over de sfeer in Den Haag... na het neerdalen van dat stof van gisteravond. En even voor vieren, trending vandaag, Martijn, met... Ja, ook nog wat hier en daar nasleep van, de, van dat uh, debat gisteravond. Uh, mensen willen Unilever gaan boycotten. Maar lintjesregen is natuurlijk ook gewoon trending, zoals elk jaar op uh, deze dag. En ik heb een verhaal over uh, mensen die live aan het streamen... Waren vanuit de gevangenis. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat allemaal na het internationaal. NPO Radio 1. Gert Kluk. De politie heeft een forum voor hackers offline gehaald. waar gestolen naaktfoto's en video's van jonge meisjes en vrouwen werden uitgewisseld. De foto's en video's waren gestolen uit de clouds van slachtoffers. en werden daarna gedeeld op meer verborgen plekken op het internet. Drie mannen zijn aangehouden. Archiefinstellingen hebben uit voorzorg honderdduizenden foto's verwijderd van hun website. Ze zijn bang voor forse schadeclaims in verband met auteursrechten. Aanleiding is een rechtszaak over 25 ansichtkaart uit de jaren 40 en 50. Erfgoed Leiden had die gepubliceerd en was ervan uitgegaan dat het auteursrecht op de foto's was vervallen. In het vonnis staat dat de instelling 75 euro per foto moet betalen plus 12.500 euro aan proceskosten. In Zweden is levenslang geëist tegen de Oezbeek die in april vorig jaar in Stockholm met een vrachtwagen op mensen inreed. Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden. De veertigjarige jarige Rakmat Akilov is de enige verdachte in de zaak. Hij wil de Zweden naar eigen zeggen straffen voor de deelname aan de coalitie tegen IS in Syrië en Irak. En drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn vervolgd vanwege het mishandelen van een ober in Praag hebben een voorwaardelijke straf van acht maanden gekregen en moeten het land uit. Twee mannen zitten nog steeds vast, die kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. Daar is hij weer, René Passet. Ja, met 33 files. Het wordt nu snel drukker op de weg, Jan-Pieter. 130 kilometer staat er. Bij Den Haag staat het behoorlijk vast op de A12... want daar waren twee verschillende ongelukken. Richting Den Haag is de weg zojuist vrijgegeven bij Noodorp. Tussen Blijswijk en Noodorp, 7 kilometer file. Richting Utrecht staan nog steeds drie auto's op de weg. Tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer ben je de bijna een uur mee kwijt. De rechte rijstrook is daar nog dicht. Politiek Vandaag. Op het Binnenhof gaan de luiken bijna dicht vanwege het meireces. Maar vandaag wordt er nog gewerkt. En ongetwijfeld ook nagepraat over dat lange debat. Gisteren over de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, Joost. Joost Vullings in Den Haag. Hoor je veel mensen erover? Ja, het is nog steeds het, het gesprek van de dag. Gisteren werd natuurlijk vooruitgeblikt. Nu wordt er heel veel geanalyseerd. Zowel bij de coalitie als de oppositie. Bij de coalitie is het gevoel van... ja, we hebben gewoon gedaan wat we, wat we moesten doen. En ze hebben toch het gevoel dat, dat de oppositie... niet echt uh, ja, door de dekking is heen gekomen. Natuurlijk zien ze wel dat dat waarschijnlijk uh, niet goed is... voor het aanzien van het kabinet. Maar ze hebben het overleefd. en ja, En bij de oppositie hebben ze het gevoel van ja, we hebben wel met z'n allen opgetrokken... maar we zijn toch ook weer niet echt heel erg verder opgeschoten. Dus da daar zijn de gevoelens wel gemengd, heb ik het, uh, heb ik het idee. Oké, okay, we gaan zo meteen verder over het debat. Even nu naar de ministerraad van vandaag. Uh, ik zei al, er wordt nog steeds gereageerd. Voorjaarsnota zat vandaag in de ministerraad als onderwerp belangrijk. Hè? Hoe is, is het nou met die kosten van dat stoppen met de winning van Gronings gas? Dat moet je opvangen. Is er een besluit genomen? Ja, de voorjaarsnota, daar is een besluit over genomen. En Dan is het ook goed gebruikt dat de minister van Financiën daar helemaal niets over zegt, Pieter Jan. Mm -hmm. Maar goed, het is wel zo dat als je alle kosten van het stoppen met gaswinning in de begroting gaat stoppen, dus de, de, de inkomstenderving, omdat je eerst minder gas gaat winnen, en uh, schadevergoedingen en het verstevigen van de huizen, als je dat allemaal binnen de begroting zou, begroting zou willen oplossen, dan moet je als snel gaan bezuinigen. Ja, dat willen ze toch niet. Dus er is besloten een gedeelte van die kosten... Maar zeggen, buiten de haken te plaatsen, zoals ze hier in Den Haag zeggen... tekorten om in de staatsschuld te laten lopen. Ik heb het vermoeden dat het gaat om de kosten... van het verstevigen van, van de huizen in Groningen. Dat is een flinke kostenpost. Dat gaat dus de staatsschuld in. En de rest lossen ze op binnen de begroting. Maar als de minister van Financiën alles helder op papier heeft gezet... worden wij daar nou ergens de komende weken over geïnformeerd. Oké, okay, maar toch een mooie richting die je aanduidt. Dus, Zeker, dus ja. niet uh, hele rigide bezuinigingen, maar toch ook een beetje staatsschuld laten oplopen. Ja, en er zat er ja, ook nog wel wat, wat leuke wat pepernootjes in voor de mensen, wat kleine, wat kleine extra geld ergens naartoe... maar we hoeven ons niet rijk te rekenen. Dat, dat je daar, daar hoef je geen rekening mee te houden. Nee. Niet in één keer een half miljard voor onderwijs... of 300 miljoen voor de politie. Daar hoef je niet van uit te gaan. Nee. Okay. Goed, dan terug naar dat debat. Um, ja, Het was toch een heel bijzonder debat... waarbij het echt op het scherp van de snede ging... waarbij harde woorden gevallen zijn... waarbij Rutte uiteindelijk gedaan heeft natuurlijk wat iedereen verwachtte dat hij zou doen. Maar wat heeft het nou opgeleverd volgens jou? Ja, dat, dat is een hele, hele goede vraag. Ik, waar ik een beetje mee zit, is een soort, soort paradox. Het, is, het debat ging natuurlijk eigenlijk vooral over... is er nou informatie achtergehouden? Is er informatie op het juiste moment gedeeld? Is er wel actief gezocht naar informatie? Maar het tegenstrijdig is dat we nog nooit zoveel hebben geweten over hoe een deel van het regeerakkoord tot stand is gekomen. Daar is het, dat is wel grappig, door, door het, eigenlijk het, het gedram van de oppositie zijn er stukken prijs gegeven... die we nog nooit hebben gezien. Dus eigenlijk weten we ontzettend veel. En is het heel erg interessant om te zien hoe dat besluit tot stand is gekomen... om het afschaffen ja. van de dividendblad. En eigenlijk is die waarheid, want zo zie ik het toch wel een beetje, eigenlijk best wel... Onthutsend. En wat vind je dan precies onthutsend? Nou, dat je toch eigenlijk, als je die, die memo ziet... dat toch echt die angst dat Unilever ons land zou verlaten... niet het hele bedrijf, maar alleen het hoofdkantoor... Mm -hmm. dat dat toch echt de prikkel is geweest om die maatregel te nemen. En iedereen in Den Haag is blij dat het hoofdkantoor nu in, in Nederland blijft... Maar dat kost 1,4 miljard euro. Dat is dus echt gewoon een, een paardenmiddel. Dat is, dat is als je gewoon een mug wil verdoven... met een, met een kanon erop gaan schieten. Ja. Ja, ja. En, en dat vind ik eigenlijk inhoudelijk heel onthutsend. En dat heeft dit debat eigenlijk uh, blootgelegd. Eigenlijk was het heel eerlijk. En dan zie je toch wel dat er een maatregel is genomen... die, uh, die heel veel kost. En ja, dat de vraag is, is dat het waard? En die vraag is, vind ik, te weinig behandeld in het debat. Ja, is het ook echt niet heel onthutsend dat dit, dit VVD-idee... want dat was toch uiteindelijk, hè, onder invloed van, van lobby... van VNO-NCW, van, van die multinationals, Shell, Unilever... dat dat eigenlijk zo klakkeloos geaccepteerd is... door de partners aan die tafel. Ja, maar dat, dat, is, dat, dat is het mooie wat zo'n debat laat zien. En dus, dus in, in zekere zin ook onthutsend. Kijk, de VVD gelooft er echt... in dat het heel erg nodig is. Het is niet om Unilever te matsen. De VVD vindt echt dat het hebben van hoofdkantoren... van multinationals echt goed is voor de werkgelegenheid in Nederland. En die angst is heel diep. Ze en ook bang dat door de brexit niet juist bedrijven naar Nederland komen... maar dat het Groot-Brittannië zich ontwikkelt tot, tot een prijsvechter En dus juist heel erg gaat stunten om bedrijven hier weg te trekken. Mm -hmm. In dat licht moet je die maatregel zien. Maar ja, het is wel uitgeruild. En dan zie je hoe dat dus gaat in zo'n formatie. Eén partij wil dat heel graag, maar had een veer moeten laten op de hypotheekrente aftrek en natuurlijk wordt er naar gekeken. Memo's zijn niet gelezen, maar je hebt wel financieel specialisten die consequent de fractievoorzitters bijpraten. Maar uiteindelijk wordt het dus inderdaad de VVD gegund. Ja. En het is natuurlijk wel een enorm bedrag. En terwijl, dus ook in de val twee van de vier coalitiepartners, eh, D66 en ChristenUnie, ja, toch eigenlijk ook wel twijfels hebben of dit bedrag wel in verhouding staat tot wat het oplevert. Interessant. Op dit moment, na dit gevoelige debat... is er een flitspeiling gehouden onder de leden van het vandaag Opiniepanel. En die gaat over het vertrouwen in de premier in premier Rutte. En ook in het kabinet na het debat van gisteravond. Dat onderzoek, dat loopt nog. Maar de trend is wel duidelijk. Na 12.000 deelnemers, wat kun je erover zeggen, Joost? Nou ja, het, het is mooi. Het, het kabinet zat vorige week uh, zes maanden. Toen is het uh, gepeld. Toen was het vertrouwen in het kabinet 39 procent. Dat is op zich redelijk. En dat is nu in één keer met ongeveer wat je zei net, de peiling loopt nog, met 10% gedaald. En dat geldt ook voor, voor het vertrouwen in, in premier Rutte. En je ziet het dus ook onder alle kiezersgroepen... dus ook onder VVD'ers, overal eh, is het vertrouwen dus fors achteruit gegaan. Ja. En eh, ja wat ook wel opvallend is, is dat bij, bij het vertrouwen in het CDA... de CDA-kiezers zijn eigenlijk best wel negatief over dit kabinet. Dus daar gaan we nog eens verder onderzoek naar doen. Maar goed, eh, onze verslaggever, Emil Vaassen... die ging met die vraag eigenlijk op pad. Hè. Hoe zit het met het vertrouwen? En legde dat voor aan... De ministers. Ik begrijp heel goed dat, dat uh, het beeld wat de afgelopen dagen is ontstaan. naar aanleiding van al de, alle de memo's en het gedoe daarover. dat het echt een rommelig, uh, rommelige indruk heeft gegeven. Dat heeft de minister-president aangegeven. Dat hebben ook de fractievoorzitters in de Kamer aangegeven. Maar we hebben ook uitgelegd. ik heb het zelf ook veilig uitgelegd. hoe dat beeld is kunnen ontstaan. En uh, daarmee is volgens mij het debat goed gevoerd. en moeten we nu een stap verder zetten. Heeft het uh, kabinet een kras opgelopen? Wij hebben denk ik een heel intensief debat gehad. Het is ook een lang debat geweest. En daar is volgens mij ook wel heel veel gezegd en uitgesproken al... Dus we gaan nu gewoon weer verder met ons werk en dat gaan we zometeen de ministerraad doen. De minister-president heeft gisteren negen uur gesproken en daar ga ik het even bij laten. Kijk, het was natuurlijk een debat waarbij stevige woorden zijn, zijn gezegd. Uiteindelijk zit iedereen in de politiek, uh, hoop ik, om het land goed te besturen. En daarvoor moet je uiteindelijk elkaar bevinden en dat is ook mijn volle inzet. Volgens mij, wat het kabinet gisteren heeft gedaan en, en ook de dag daarvoor... een maximale openheid geven over wat er, wat er speelde... Uh, stukken naar de Kamer sturen, uh, het debat daarover voeren, zo hoort het ook. Maar voelde zich persoonlijk wel nog gesteund? Ja, zeker. En ik vind ook dat wij nu al uh, onze aandacht moeten leggen... aan het beleid dat we nu uit gaan voeren... om inderdaad al die mooie plannen uit het kort uh, verder uit te voeren. Ja, natuurlijk. Koolmees was een van de bewindslieden die we hoorden. Schouten, Ollongren, Blok. Over tot de orde van de dag. Dus Joost? Ja, en Ollongren zegt dus... Ja, er is maximale openheid gegeven naar nou, de oppositie. Ja, geloof dat niet helemaal. Ze hebben <lacht> natuurlijk wel een hoop gekregen. Stukken die eigenlijk echt, toch echt wel heel bijzonder zijn... die naar de Kamer zijn gestuurd. Maar ze moesten er... Iets te lang om vragen. Dus vandaar het gevoel bij de oppositie. dat die openheid niet maximaal is. En ze hebben zelfs het gevoel dat er toch nog niet alles is gezegd. dat er de waarheid nog niet helemaal op tafel nee. ligt. Ik zei ook al. er zijn gisteren natuurlijk toch harde woorden gevallen. Uh, Asje bijvoorbeeld, die het had over een, een samenzwering. Hè, van, van de regering samen met de, de multinationals tegen de burger. Nou, dat soort opmerkingen. veel meer daarvan. Uh, Rutte die weg moet. Wat betekent dit allemaal voor de, de, de uitkomst van dit debat? Wat betekent dat voor de verstandhouding tussen coalitie en oppositie. Ja, het is natuurlijk wel opvallend, hè? natuurlijk de oud vice premier Lodewijk Asscher, die dus voormalig premier hartstikke hard aanpakt. Maar over de PvdA wordt veel geroddeld en gespind vandaag in de Tweede Kamer, Pieter Jan. Uh, ze hebben toch het gevoel dat, dat Asscher zich een beetje overschreeuwd heeft. Kijk, dit begon allemaal eind vorige week. En toen was het eigenlijk gelijk Klaver die aan zet was, die door Trouw was gevraagd commentaar te geven op dat WOP-verzoek. En, dus, en toen men dus ontdekte dat er toch stukken waren. Ja, en toen was Klaver eigenlijk de verzetsleider. En toen dacht Ascher: ik moet toch ook in de wedstrijd komen. En er is toch het gevoel dat hij daarom heel hard van de toren is gaan blazen. En dat gisteren niet helemaal waar heeft kunnen maken. Want hij heeft hele harde woorden gebruikt. Ja. En vervolgens aan het eind van het debat... heeft hij geen motie van wantrouwen gesteund. Sterker nog, ja, er kwam een gezamenlijke motie van afkeuring van de oppositie. En hij zei wel, voor mij voelt hij als wantrouwen. Maar ja, maar, die was er niet. Nee, het was een motie van afkeuring. Luister we even naar de toelichting op die motie van Van Asscher, PvdA-leider. Het gaat over vertrouwen. Vertrouwen dat ook over moeilijke besluiten, ook als het niet goed uitkomt, eerlijk geïnformeerd wordt. En niet alleen de Kamer, maar daarmee ook de Nederlandse bevolking. Je erop mag, moet kunnen vertrouwen dat eerlijk wordt gecommuniceerd over de voor- en naden. Voorzitter, in het debat vanavond is de minister-president er niet in geslaagd. Ons ervan te overtuigen dat dat onbewust is gedaan. En wat de premier hier een los eindje noemde aan het einde van zijn betoog, gaat in wezen om de kern van de parlementaire democratie. Of de Kamer of de Nederlandse bevolking goed geïnformeerd wordt over belangrijke kwesties. En de Partij van de Arbeid kan, nu de minister-president er niet in geslaagd is, daar een overtuigend antwoord op te geven. Niet anders dan concluderen dat het vertrouwen weg is en de motie die de Klaver net noemde ondersteunen. Ja, de motie van afkeuring dus. En die wordt ondersteund door de Partij van de Arbeid en de hele oppositie. Niet de motie van wantrouwen. En toch is het vertrouwen weg, zegt Asje. Hoe moeten we dit allemaal rijmen, Joost? Ja, dat is, dat is toch het gevoel van ja, als je er zo van tevoren al zo hard ingaat, dan kan je bijna niet meer terug. En je zegt ook, hij heeft ons niet kunnen, kunnen overtuigen. Want ook in de motivatie van de motie van afkeuring van andere partijen, zit er wel een, iets bijzonders. Want eigenlijk zeggen, zeggen alle partijen van uh, we hebben u niet kunnen betrappen op een leugen. Daar hebben we geen bewijs voor. Maar we geloven u toch niet. En dat komt vooral door uw verleden. Want dan wijzen ze naar de bonnetjesaffaire, verkiezingsbeloften die in het verleden zijn gedaan. Dat maakt dat het wantrouwen extra groot is deze, tegen deze premier. En daarnaast zijn ze gewoon heel erg tegen die maatregel. En die drie factoren heeft geleid tot een motie van, van afkeuren. Maar geen van de oppositiemensen durft echt te zeggen en heeft er bewijzen voor dat er gelogen is. Maar ze hebben er wel een heel slecht gevoel over. Omdat ze ja, Rutte af en toe nu en in het verleden gewoon veel te glad vinden. Ja, komen we inderdaad op, op de rol van de premier. Premier Rutte, wel of niet glad, wel of niet teflon. We praten er ook over met Martijn van der Kooi. Hij schreef in 2010 een boek over de minister-president. Dat heet Mark Rutte, alleen voor de politiek. En uh, Martijn van der Kooi is ook een oud-collega hier uh, bij de Avrotost. Dus we hier elkaar maar even. Martijn, goedemiddag. Ja, dag Pieter Jan, ja. Goeiedag. En, en Joost Vullings praat natuurlijk ook mee over, over dit uh, onderwerp. Mark Rutte, die we gisteren zagen, om daarmee even te beginnen... Martijn, is dat dezelfde premier? Is dat dezelfde mm -hmm. man? de Vakman of niet vakman? Als toen jij hem portretteerde in je boek... acht jaar geleden? Heel toevallig, gisteren uh, zat ik met mijn mede-auteur op een terras... en toen hadden we het precies hierover. Uh, de afspraak was natuurlijk over iets heel anders. En het ging over het feit dat wij een totaal andere Mark Rutte hebben gezien toen wij dit boek schreven. Hij was toen acht jaar actief in de politiek. Mm -hmm. hè, dus uh, als fractievoorzitter, als uh, staatssecretaris... en daarvoor als, als Kamerlid. En zeer kundig uh, iemand. Uh, ook gewaardeerd. Uh, vaardig, zeker vaardig. Communicatief vaardig. Maar niet... Uh, nou Joost noemde het glad. Ik zou ook uh, eraan toe willen voegen. Op het randje balancerend van toelaatbaar en misschien zelfs daar overheen gaan. He, dus, want uh, wat we gisteren hebben gezien in mijn ogen... is het een soort Houdini van het Binnenhof. Niemand weet zich nog te bevrijden uit deze positie, maar Mark Rutte wel. En hoe doet hij dat? Door uh, ja, beelden te schetsen. Uh, werkelijkheden te creëren die ik als journalist... of als oud-journalist of Joost ook niet... Uh, kunnen controleren. Want wij waren niet aan die onderhandelingstafel. Dus wij weten niet op welke stapel welk document nee. lag... en op welk moment. En als je dan vergelijkt dus, met het begin, ja, met die toen in 2010... Anders. hoe was hij dan toen? Ja, dus dat hebben we totaal niet gezien... Uh, toen we het boek schreven. Komt ook niet aan bod in dit boek. Hij heeft zich dus op dit punt ontwikkeld. En... Uh, kan het alleen maar verklaren als uh, survival-techniek. Dus om je te handhaven aan het Binnenhof... op deze positie, een hele belangrijke positie... dan is het nodig om dit soort debatten ja. te winnen. Anders ja. ben je weg. En winnen vereist soms misschien ook heel creatief omgaan met de waarheid. En volgens mij hebben we dat gisteren gezien. Een premier die al acht jaar weet te overleven, Joost. Uh, jij kent hem ook al die periode, we kennen hem allemaal al langer. We hebben hem vaak gesproken. Wat voor premier zag jij gisteren in dat debat? Ja, ik zag, ik zag een premier die eigenlijk wel, wel, wel baalde... Uh, dat hij dus nu heel stevig op zijn integriteit werd aangepakt. En uh, ja, ik had het gevoel dat hij juist deze keer wel de waarheid sprak. En andere keren niet. En dat hij dus ook zoiets had van... Potjandori heb ik een keer de waarheid gesproken. Word ik verleugenaar uitgemaakt. en De vorige keer hadden ze wel gelijk. Maar ja, toen hadden ze, hebben ze me niet betrapt. Dus dat, dat gevoel had ik. Hij vond het ook, ook echt niet leuk. Want het ging ook, ook wel heel erg hard bij de oppositie. En wat ik zei, er is geen bewijs. En als er geen bewijs is, dat is heel erg lastig. Okay. Het kan natuurlijk zijn dat hij heel hard gelogen heeft. Het kan niet zien. Niet zo zijn, maar wat ik vooral heel vaak in Rutte zie... is dat hij inderdaad heel erg... hij kan vooral goed bluffen. Hij is niet zozeer een leugenaar. <laughs> hij is iemand die, die met, ja, charmant yeah. kan zijn... en met de bluff ook situaties ja. kan omdraaien... waardoor je ook letterlijk verbluft achterblijft. Ja, precies. Heel herkenbaar. We laten even een stukje van Rutte horen... dat dat ongeveer hierover gaat en volgens jou Martijn ook belangrijk is. De ophef dus over die afschaffing van de dividendbelasting... die begon direct nadat het regeerakkoord bekend was geworden. De oppositie vroeg of er memo's waren... waaruit bleek... hoe effectief de maatregel was. En dit was in november het antwoord van Rutte. Bij uh, mijn beste weten heeft er uh, in ieder geval geen uh, memo gelegen... wat is uitgevraagd via de informateur of informeel is uitgevraagd. Maar natuurlijk wel allerlei teksten in wording... dat onderdeel is van een formatieproces. Kijk eens, daar gaan we. Martijn van der Kooij, hier begint hij dus bij met bij mijn beste weten. Ja. Hoe, hoe cruciaal is hier de woordkeus? Heel cruciaal, want bij mijn beste weten, dat is dus als je de Kamer wil informeren en je bent premier van dit land... dan heb je allerlei informatie tot je gekregen. En bij mijn beste weten betekent bijna... Hè, dat is natuurlijk interessant, het betekent niet ik weet... maar het betekent, nou, dit is eigenlijk wel zoals het is. Er zijn geen memo's. Nee. En uh, vervolgens zag je in dat debat... dat er af en toe het woordgebruik kwam uh, in mijn herinnering. En in het debat wat we gisteren zagen... was dat de dominante woordkeus. In mijn herinnering. En dat is volgens mij zo interessant... omdat het veel zegt over wie Rutte is. Hij weet dat elke luisteraar naar dit debat... Uh, wel eens heeft meegemaakt... dat je een herinnering je in de steek laat. Hè? En het beeld dat hij schetst... dat noem ik het rookgordijn... is 1400 documenten... honderden vergaderuren... voortdurend werd het schema verwisseld. Dus wie weet nog wat, wanneer wat besproken is... Dus dan is die herinnering heel cruciaal. Want ja, dan kan iedereen zich wel voorstellen dat je wel eens wat vergeet. Ja, Joost Vullings heel handig met woorden. Maar misschien ook wel te handig met woorden. Gisteren zei hij ook nog, of eergisteren was dat van... ja, als je één ding niet moet doen... dan is het weer met allerlei woordspelletjes... of hele slimme formuleringen komen. Maar nu is het een keer open kaart spelen. Heeft hij dat eigenlijk wel gedaan? Ja, dat vond de oppositie in ieder geval niet. Kijk, Hij heeft gezegd, van ik had na dat debat actief op zoek moeten gaan naar die stukken. Dat heb ik niet gedaan. Die fout heeft hij toegegeven. Maar dat was voor de, voor de oppositie niet, niet voldoende. Want daar, die zaten al zo in de stand van, ah, we, we geloven hem gewoon niet. Dat wat hij eigenlijk gisteren ook zei, gewoon niet, niet voldoende was. Nee. Uh, ja, dan gaat je imago gaat dan, gaat dan, ja, tegen je werken. Dat zag je gisteren waar, heel duidelijk. Waar ik met mijn hoofd niet bij kan, is dat hij zegt in mijn herinnering... Uh, waren die stukken er niet. Dat zei hij in november. Uh, vervolgens zitten daar tientallen mensen bij. Hè, die ambtenaren, die weet hebben hiervan. Uh, er is ook een notulist die uh, alles netjes noteert... tijdens uh, de onderhandelingen over een nieuw kabinet. En die mensen hebben als taak om de premier vervolgens te informeren over, Van premier, u heeft net dit gezegd... u weet toch wel dat er wel degelijk die en die stukken zijn, et cetera. Dus het feit dat hij nu zegt... ik had op zoek moeten gaan naar die documenten, et cetera... het is wel bewust niet gebeurd omdat het destijds niet uitkwam. Okay. Als die documenten destijds op tafel hadden gezeten, was de wereld te klein geweest. Want een aantal van die documenten weten we nu zijn zeer negatief, vernietigend. Oké. Okay, ja, over is de dividendbelasting zaten zat natuurlijk ook positieve documenten bij. Ja, eentje. En en nou weet je wat het punt is? Ik sprak net iemand van de van de andere partij. Die zei mijn, mijn fractieleider had tijdens de formatie maar een half uur leestijd per dag. Uh, heel veel dingen liepen natuurlijk via de fractiespecialist... Ja. en die praten je vooral bij. Dus het feit dat je dus die stukken zelf niet ziet als hoofdonderhandelaar... blijkt, dat vind ik het interessante ja. van zo'n kwestie... dat je dus inzicht krijgt hoe dat werkt... die blijken dus heel vaak de stukken uh, niet te lezen. Die laten even... zich bijpraten door de mensen die er echt verstand van Zeker. hebben. Zeker. Toch even over premier Rutte nog... en in de manier waarop hij de afgelopen acht jaar veranderd is. Is hij harder geworden? Is hij misschien cynischer geworden? Is hij afgestomd? Is hij nog even fris als hij was? Wie? Nou, de cynische zeker niet, want hij is niet cynisch. Afgestompt ook niet. Maar vele malen behendiger dan die was. Dus eigenlijk in zijn vak, het politieke vak, veel beter geworden. Joost mee het... eens? Ja, het woord behendiger was het eerste wat me te binnen schoot. Een mooie anekdote, wat ik dus de bluffer Rutte vind. Frans treedt af, had een puin op van het debat gemaakt. Wekelijkse persconferentie. Hij krijgt de vraag, beetje clichématig: hoe slecht is dit voor het aanzien van de politiek? En Mark Rutte zegt. Dit is juist fantastisch. En dan val ik dus stil. hij zei: Een minister maakt een fout. Hij wordt erop af, op afgerekend. En hij treedt af. Dat is het mooie van de democratie. Dus de ja. democratie heeft juist meer vertrouwen. Want als je in Nederland een fout maakt, wordt het afgestraft. Maar dit is de typische marketingmannetje ja, ja, ja. Rutte. Ja. Dan zit je dus met z'n allen dat je dus echt je valt stil. Maar nee. het is niet waar, Joost. Het is niet waar. Dat mensen is... kijken thuis en ja. die denken: er wordt gelogen, Natuurlijk, er wordt bedrogen, is het, er wordt, het is niet waar. Maar en op dat, dan, is het, ja. maar op dat moment ja. val, val je wel stil, want je, je verwacht toch een antwoord van: ja, ja sorry. En ja. op dat moment dan zit je echt van: wat gebeurt hier? En ja, dat dat is om te zeggen de bluffer, Mark Rutte. Ja, maar dan is toch wel onderaan de streep ook de vraag hoeveel vertrouwen is er in hem? We zijn aan het peilen met het vandaag Opiniepanel. Joost, nog heel kort even daarover. Het vertrouwen in Rutte, is dat gestegen of gedaald na gisteren? Ja, dat is enorm gedaald, maar het punt is dat... Met hoeveel? Met, met ongeveer 10 procent. Maar ja, je ziet het, iedere keer haalt hij bij verkiezingen een goede punt... en volgens mij is het zo dat er is nog geen goed alternatief is voor Rutte. Zodra dat opstaat, dan is die denk ik het bokje... Maar vooralsnog zie je dat hij zich altijd herstelt. Wonderbaarlijk. Het is wonderbaarlijk. Heel hartelijk dank, Martijn van der Kooij, schrijver van het boek Mark Rutte Alleen voor de Politiek. En politiek commentator Joost Vullings. Trending vandaag. Ja, um, Koningsdagmorgen, Martijn ja. Rosdorf, dus lintjesregen. Ja, hartstikke trending. Um, um, Fokken en Sukken die, die, die, die lost het eerste schot. Zeg maar, al 25 jaar maken we Fokken en Sukken en nog steeds geen lintje. Dus die zijn boos. Um, andere mensen verbazen zich over wel uitgedeelde lintjes. Zoals het lintje aan Edwin Evers. Um, ja. um, want een CD-aanspeler aanzetten voor 1 miljoen euro per jaar is natuurlijk een uitzonderlijke prestatie. Twittert Berry Jansen. Daar nou heeft Edwin Evers wel meer gedaan, natuurlijk, hè, voor de samenleving. Ja, Hele goede die imitaties hey, hey, van Ronald nou, Koeman bijvoorbeeld. Zo. Nou goed, hartstikke trending dus die lintjes. Net als de nieuwste foto's van de koninklijke familie. Ja, er zijn nieuwe foto's ja. van Erwin Olaf. Ja, 11 uur 5 ik? kwamen ze online zeg maar, tegen het middaguur. Erwin Olof uh, kreeg de opdracht uh, ter gelegenheid van vijf jaar koningschap. Uh, nieuwe statiefoto's. Um, Heel veel lof voor Erwin Olaf voor de foto's. Uh, toch wel een gefronste wenkbrauw hier en daar voor de informele foto. Want je hebt de officiële statiefoto's, hè, de koning en de koningin. Maar hij heeft ook een serie foto's gemaakt van het hele gezin. En een van die foto's zien we het hele gezin. Waar kunnen het? we dat zien eigenlijk? Op eenvandaag.nl, maar ze, ze vliegen over de sociale media. Ik bedoel, als je Facebook aanzet, dan uh, zie je ze al. Ja. Maar die rechterfoto, voor ons nu op het scherm zichtbaar... van de hele familie met uh, de drie dochters en de koning en de koningin... die eigenlijk heel dynamisch op de camera komen afrennen... Ja. Ja. Die foto, daar is nogal wat kritiek op. Want Waarom? het zou een beetje een CNA-achtige reclamefoto zijn. Ja. Of het Oranje Promotieteam komt naar u toe deze zomer, las ik ergens. Maar ja. goed, het, ja, je het, kan daar uh, van mening over verschillen. Het is toch ook een Oranje Promotieteam? <laughs> het is ook een Oranje ook Promotieteam. Ja. En de foto's, ja, ja, Erwin Olaf, daar kan je het wel aan over laten, Dat denk ik. Zeker. Ja. Uh, meer Koningsdag op sociale media natuurlijk. In Rotterdam is uh, geoefend vanochtend voor een uh, terroristische aanslag op metrostation Blaak. Beelden daarvan heel heftig. Zo'n paramilitair team die heel ja of in zware bewapening en bepansering in dat metrostation bezig zijn. Ja, dat, uh, dat geeft toch aan dat ook de autoriteiten wel alert zijn... en bezig zijn met het idee dat er toch wel is wat zou kunnen gebeuren... op, ja. uh, op zo'n dag als Koningsdag. Uh, in Amsterdam waarschuwt de politiek zoals elk jaar voor zakkenrollers. Want niet alleen in oranje uitgedoste types... die komen feesten, die reizen af naar de hoofdstad... maar ook andere figuren. Helaas komen niet alleen feestvieders naar Amsterdam toe... Ook bij zakkenrollers blijft Koningsdag een populair evenement. Deze beelden laten zien hoe de zakkenrollers te werk gaan. Ze spreken een slachtoffer aan met een praatje over voetbal. Vervolgens laten ze een trucje zien en bestelen het slachtoffer hierbij. Dit gaat snel en meestal ongemerkt. Laat je niet afleiden door zakkenrollers en let op je spullen. En natuurlijk ook een fijne Koningsdag. Ja, dus als iemand even gezellig je vastpakt om een voetbalkuntje voor te doen, dan is die op oh. je portemonnee uit. Kan je van uitgaan. Okay. Nog even over gisteren dat debat over de afschaffing van de dividendbelasting... en de beroemde me memo's. We ja. hoorden het naamgenoot Martijn al zeggen. Het vertrouwen is er niet bepaald groter op geworden. Um, veel mensen zijn nog teleurgestelder. Dat lees je natuurlijk terug. Wie regeert daar nou eigenlijk het land? Unilever, Shell. Um, een aantal mensen die gaan uh, proberen om Unilever vrij te leven. Dat hebben ze tenminste laten weten op sociale media. Dat is niet makkelijk. Um, nou ja, een paar, website, een paar merken van de website van Unilever zelf. BCL, Knoromo... Knor, ja. Uh, ben Jerry's, biotechs kan je misschien nog wel een beetje uh, vermijden. zo, mm -hmm. Maar als je nou bijvoorbeeld oksel fris door het leven wilt gaan, uh, Rexona, Axe en Neutral <lacht> zijn allemaal van Unilever. <lacht> dus dat wordt okay. lastig. Een ouderwetse groene zeep misschien. Nou ja. <lacht> ja groene zeep onder de is vast onder ook van Unilever. <lacht> <Ja. lacht> Oké. Okay. Um, uh, Gmail is zichzelf aan het vernieuwen. Dat is uh, belangrijk nieuws. We kennen uh, de belangrijkste vernieuwingen uit spionagefilms. Hè. Dit bericht vernietigt zichzelf binnen drie seconden. Oh ja. Nou, dat gaat uh, niet gebeuren met je computer. Die gaat niet ontploffen of zo. Maar er komt wel een optie in, in Gmail. Heel handig voor Amerikaanse regeringsfunctionarissen trouwens. Je kan een mail sturen en dan zeg je... ik wil dat hij binnen drie dagen verdwijnt of... Vijf jaar, die datum kun je zelf instellen, tussen de drie en de vijf jaar. En dan, uh, ja, dan is die gewoon weg, plop, nooit meer, nooit meer terug te vinden. Uh, dat moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in e-mail terugkomt... Hè? want dat zijn we een beetje kwijt met z'n allen. Um, 1,4 miljard gebruikers heeft Gmail nog, dus uh, wat dat betreft... Uh, kunnen ze nog wel even leunen op de populariteit. Een andere optie is ook een leuke optie. Ik stuur jou een mail, Pieter-Jan... maar ja. ik wil dat jij hem leest en echt niemand anders... Mm -hmm kan ik op een knopje drukken, krijg je ook een code op je mobiele telefoon... en je kan alleen die mail lezen als je die code eventjes invoert. Ja, tenzij de, iemand anders de hand op mijn telefoon ten, Ja, maar dat is, dan, dat is dan dikke vette pech. Daar kunnen we niks aan doen. Laatste verhaal van vandaag. Streamen. Uh, dat is zo makkelijk, hè, met periscope. Uh, in het Verenigd Koninkrijk is een gevangenis. Daar zitten me mensen, die zitten daar te roken. Helemaal geen sigaretten. Die zitten yeah. daar te feesten. Die hebben allemaal mobiele telefoons. Hoe kan dat? Dat weten we omdat ze streamen live vanuit de gevangenis. Ah. Ja, hoe kan dat? Ja, ja, commerciële gevangenissen. En die bewakers verdienen helemaal niet zoveel. Dus die zijn makkelijk omkoopbaar. Dat is tenminste de theorie. Nou, men is geschokt. En intussen doet de politie hele manmoedige pogingen... om dat fragment van het internet af te krijgen. Maar zoals we allemaal weten... eenmaal op het web is altijd op het web. Gaat er niet meer af. Wijsheden aan het eind van Radio 1 vandaag van onze uh, trendwatcher Martijn Rosdorf. Dankjewel Martijn. Morgen dan zenden uh, wij uit vanuit het hart van de Koningsdagviering in het Vondelpark in Amsterdam. U bent daar welkom in Vondel CS. Vanaf twee uur natuurlijk. Dat is morgen. Straks Nieuws en Co. Lara Rensen. Thuis. Bij AvroTroft en PO Radio 1. Deze week in de perstribune. Jeroen Crabé. Hij maakte eerder TV-series over Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Nu duikt Crabé in het leven van de Franse kunstenaar Paul Gauguin. Ik denk omdat hij zich zo op zijn gemak voelde. Kwam hij tot absolute meeste werk. En oud voetballer en coach Arie Haan vertelt over zijn nieuw verschenen biografie terug naar Vinster Als je mag kiezen, bijvoorbeeld tussen onaantrekkelijk en verschrikkelijk aantrekkelijk en verschrikkelijk moeilijk, dan denk je dat je toch voor het laatste dag gaat kiezen in voetbal. Op NPO Radio 1. De perstribune. zondagmiddag van 12 tot 2. Het nieuws van alle Kanten. Nederland heeft een nieuw goed doel.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 Bekroond tot beste koop in de fietstest van het Algemeen Dagblad. Nieuwsgierig? Kijk op Stellafietsen.nl. Office 365 een maand gratis uitproberen. Yourhosting.nl. zakelijk. Bezoek deze week een van onze e-bike testcenters en profiteer van maximale Koningsdagkortingen.